9 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Ongeveer 150 Nederlanders, onder wie een aantal BN'ers... hebben miljoenen euro's verloren aan een vermogensbeheerder. Aller de Stoppelaar werkte in Zwitserland en heeft volgens de Volkskrant... in totaal zo'n 150 miljoen euro van Nederlanders en Zwitsers verspeeld. Onder de vermogende Nederlanders zijn VVD'er Hans Wiegel... voormalig schaker Hans Beum en directeur Hans Breukhoven van de Free Record shop. De Stoppelaar gebruikte tussen 2002 en 2008 hun namen... om anderen over de streep te trekken. De Zwitserse politie is volgens de Volkskrant een onderzoek begonnen... na een klacht van een oud klant. Maar veel slachtoffers zouden bang zijn voor gezichtsverlies... en houden daarom hun mond over mogelijke oplichtingspraktijken. Op Ter Schelling is een wrak aangespoeld met een bijzondere schat erin. Het gaat om zo'n 300 kilo koperen staven, duizenden kralen... en ruim 40 koperen pannen. Volgens deskundigen komen de spullen vermoedelijk uit de 18e eeuw... en werden ze door de West-Indische compagnie gebruikt als betaalmiddel...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 Het is drie minuten over negen geweest. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Over een kwartier belicht Zuidelijk Afrika-kenner Peter Hermes... de achtergronden van de dramatische schietpartij... bij de mijnwerkersstakingen in Zuid-Afrika. Daarna krijgt u een lofzang op het telefoonboek. En tegen kwart voor tien. Goed nieuws voor mensen die knieproblemen hebben. Een revolutionaire methode om kraakbeen in een geblesseerde knie... weer te laten aangroeien. Maar we beginnen met... Meisjes met zwaar. Nee, die zijn er niet meer. Tegenwoordig zijn het lange, steile, blonde en bruine haren waar voortdurend een borstel doorheen wordt gejaagd. Wie zijn ogen de kost geeft, ziet dat het straatbeeld bepaald wordt door meisjes die er verrassend genoeg bijna allemaal hetzelfde uitzien. En dat geldt niet alleen voor aankomende studenten die tijdens de introductiedagen van de universiteiten en hogescholen de Nederlandse steden onveilig maken. Maar ook voor tieners op VMBO-scholen en jonge werkende vrouwen. Maarten Kleine is trendwatcher van jongerenonderzoeksbureau Zarf International. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Klopt dat hierboven geschetste beeld met wat u uh, ziet als u op straat loopt en jongeren observeert? Ja, dat is absoluut uh, een goede observatie. Prijs jullie, je ogen gebruiken als journalist in plaats van uh, te vertellen wat je gehoord hebt. En het is niet zo dat de meisjes ook de ambitie hebben om zoveel mogelijk op elkaar te lijken. Het komt toevallig zo uit dat als je doet wat prettig is en makkelijk zit en uh, handig is, etcetera, dan gaat het wat op elkaar lijken, dat geeft verder niet. Maar uh, geldt het bijvoorbeeld ook voor de jongens en de, de jonge mannen? Voor de jongens geldt het iets minder. En dat heeft te maken met uh, de meisjes zijn erop uit... zich van binnen te voelen hoe bijzonder ze zijn. Dus het belangrijkste is, iedereen is uniek en ik ben bijzonder. Dus hoe ik eruit zie maakt niet zoveel uit... als het maar handig en makkelijk is. En de jongens hebben veel meer het gevoel van... ik ben op weg ergens naartoe... Dus dan moet ik ook wel een beetje eruit zien alsof ik daarop op weg maar dat ben. Maar het is curieus dat u het zegt. Want het heeft heel erg lang is het natuurlijk zo geweest. dat je je juist onderscheidde. door hoe je eruit zag. Ja, omdat het. Maar er was het een zekere onzekerheid. van ja, ik moet er wel op een bepaalde manier uitzien. als voel ik me onzeker. En nu is het zo. dat de, de, er is een bewustzijn ontstaan. van iedereen is op zijn manier heel bijzonder. Maar niet uit hoe je eruit ziet. Maar, het bijzonder maar wanneer is zo. dat veranderd dan? Dat is eigenlijk nu. dat is nog in de afgelopen, nou, nou zeg deze eeuw is dat zoetje, zoetje ontstaan... en dat wordt steeds duidelijker. En dat betekent dus dat ze... en hun uiterlijke, uiterlijke expressie van hoe zie ik eruit en zie ik er wel heel bijzonder uit... dat dat veel minder belangrijk is geworden. Durven ze dan ook niet meer? bedoel je? Nou, eh, om er anders uit te zien inderdaad. E, e, e, het verbaast mij, want ik, ik zie ze toch vaak met, met, met, met ringen door de neus... of weet ik veel, of, of, of, de, de, de half kaal geschoren of zo. Ja, ik heb maar een prachtig gezicht. Ze vallen meteen op en je denkt... Goh, dat is het, in ieder geval iemand met kloten. Ja, de, voor mij is het misschien een beetje vreemde opmerking. Heel vreemd, maar... ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat is te laat zien dat je al vet boven de twintig bent. Oh, is dat het? Aha. Dus het, het, is, het, het is een probleem van 15 tot 20 jaar. Het is geen probleem. Nee, het is helemaal geen probleem. Dat zijn diezelfde meisjes die tien, tien jaar geleden... als een gek zich bezig waren als met te verkleden... en allerlei soorten rollen, allerlei soorten uiterlijke, allerlei soorten make-up... En op een gegeven moment zijn ze tot dingen gekomen van nou dat hoeft mij eigenlijk niet. Dus je zou kunnen zeggen dat, uh, want zo lijkt het ook, dat die, die mainstream uh, groep veel groter is dan vroeger. Ja. Vroeger had je hippies, krakers, gothics en allerlei al alternatievelingen en die lijken steeds verder gemarginaliseerd. Ja. Vroeger had je 10% trendsetters en die stuurden dat soort groepen aan. Ja. En nu heb je ik zeg maar 70% trendsetters ja, ja. en die doen gewoon waar ze zin in hebben. En dan blijkt dat je qua uiterlijk... een bepaald soort kapsel is wel handiger dan een ander soort kapsel. Als je kort haar hebt, moet je de kapper. Nou, dat is wel heel gedoe. En als je te lange haar hebt, dan moet je je zitten borstelen. En dat is ook wel best wel lastig. Ja, maar ik denk ook... Oh, zou dat nou de enige zijn? Is dat de verklaring van al die paardenstaartjes? Ja, want als je bijvoorbeeld op de fiets springt... ja, en uh, heb je van dat haar, dat wappert om je hoofd... dan doe je er even een elastiekje in, klaar. Maar hoe weet u dat? Hebt u dat ook gevraagd? Ja. Nee, maar dat roep ik zo hard. Ik verzin het te nee. plekken. Nee, nee, nee maar u, u, u bent van een onderzoeksbureau. Dus ik... Ja, wij, wat ons, onze business is eindeloos met de jonglui zitten te praten. Ja. En dan vertellen ze van alles. En dan vraagt u ook van, aan al die meisjes... Van waarom is ze haar in een paardenstaartje? Ja, nou, niet waarom, maar hoe komt dat zo? Ja, ja. ja. En dan geven ze allemaal dit antwoord? Dan geven ze dat soort antwoorden, ja. Wat is het belangrijkste dat uh, uh, jongeren eigenlijk van elkaar willen en, en, en zien? Ze willen van elkaar horen, wie ben jij dan? Ik ben heel bijzonder... Dat voel ik wel van binnen, maar wie ben je eigenlijk? Ja, maar dat kan je dus van buiten niet zien. Nee, dat kan je van buiten niet zien. Maar nee. ook al zou je het van buiten wel kunnen zien, is datgene wat je ziet niet waar. Ja, maar dat is grappig. Ja, precies. Dus het is een imago. Je wat kijkt naar een toneelstuk. Je, ja, he? door je uiterlijk kan je een imago creëren, okay. maar een imago is niet meer zo belangrijk okay. als vroeger. Maar dat doet veronderstellen dat, als, dat die mensen serieus met elkaar in contact moeten komen... en over de dingen des levens moeten praten, ja. om werkelijk erachter te komen... wat dan ze zo bijzonder maakt, toch? Ja. Maar dat en, doen ze volgens mij toch helemaal niet? Op Facebook en uh, Twitter en weet ik veel van nee, komen? Nee, nou... Dat Facebook gaat natuurlijk over de alleroppervlakkigste communicatie, zeg maar. Exact. Als je echt iets aan elkaar te vertellen hebt... dan ga je niet naar Facebook, dan spring je op de fiets... en dan ga je even naar elkaar toe. Hmm. En dat is uh, veel belangrijker. Dus face-to-face ja, -face je... communicatie... als het echt ergens er over gaat, dan is het face-to-face. -face. Ja, Zoals juist meisjes de... dan zeggen... wij zitten op een bankje met elkaar te praten over hoe het van binnen voelt... Hmm. En dat ga je niet op Facebook zetten, natuurlijk. Ja, maar juist de klacht is dat uh, dat, namelijk dat één-op-een gesprek, gesprek, dat dat juist verdwijnt door al die social media. Nou, dat is precies omgekeerd. Aha. De social media maken de jongelui bewust: van dit gaat echt helemaal nergens over. Als ik wil dat het leven er ergens over gaat, dan moeten we elkaar opzoeken. Dus men zoekt. De één-op-een communicatie is veel intenser dan vroeger, juist. Door de leegte van de social media wordt dat getriggerd. Maar hoe bedoelt u met vroeger? Vroeger was de communicatie onderling. En maar wat is vroeger? Is dat 50 jaar geleden? Is dat de, de, nou, 20 het, jaar het neemt elk jaar, jaar op jaar toe, zeg maar. Twintig mm -hmm. jaar geleden was de communicatie onderling nog niet veranderd. Dat is nou, een ja, conclusie. Ver. Ja. Ja, want, want, want in de media ja. lees je precies het tegenovergestelde. Ja, wat beter, de media dan er nog altijd jong. Oh, ja. Ja, maar maar ja. wacht even, u was in u was, u was het zeggen, u zegt twintig jaar geleden... was de communicatie nog niet veranderd, zei Was de jonge lui communicatie ja. was niet veranderd dan de oudere communicatie. Ja, zoals toen ze wij jong waren. Ze ja. probeerden hun vaders na te praten, zeg maar, en hun moeders na te praten. Ja. En dan deden ze dat ook. Maar? En nu, nu is het communicatief vermogen van de jeugd... is veel groter dan dat van de ouderen, zeg maar. Maar wat en, bedoelt u daar dan eigenlijk mee ze, met het communiceren? Ze, een, een, ze hebben een intensere communicatie. Ze kunnen veel meer stimuli verwerken. Ze zien veel meer. Ze zijn zich van veel meer dingen bewust. Allerlei details ook. En dat betekent dat ze intens met elkaar communiceren. Want die moeten het allemaal wel een beetje bijhouden. Maar, en dat betekent ja. ook dat ze weer heel makkelijk dingen die ze niet te doen kunnen deleten. U, u, u, u vindt het wel een bijzondere generatie, tenminste, die, die ja, indruk krijgt. Ja, dat is absoluut zo. Ja, als, als, dit, als dit de toekomst wordt, dan, gaat, dan wordt de wereld wel beter. Ja, waar, waarom staat u daar zo positief tegenover dan? Omdat ze zich van heel veel dingen bewust zijn. Waar wij ons, oudere mensen, in de loop van ons leven zoetje op zoetje, ook bewust van worden. Als we geluk hebben. Ik hoor heel vaak van, van, van tieners dingen. die mij dingen vertellen. waarvan ik denk: van, goh, als ik dat tien jaar geleden of twintig jaar geleden had geweten, was mijn leven anders geweest. Kunt u eens een voorbeeld geven? Nou, ik, ik vind het, het belangrijkste voorbeeld is hoe ga je om met de relaties. Dus de, de jeugd van vroeger, die werd een keer verliefd. En als het goed ging, dan hadden ze een relatie. En dan uh, ging het misschien weer, weer, weer mis of zoiets. Ja, ja. ja. <laughs> en nu hoor je ja. 12, 13, 14-jarigen praten over een relatie. Ja, dan moet je wel aan werken, anders wordt het niet wat. En dan denkt u, hé... Hey, ja. En verliefd worden heeft dat ook niet mee te maken, zeg ik dan... Nou ja, dat is niet zo belangrijk. Wat verliefd worden? duurt toch maar kort. Maar, denk u... Dus ze weten dingen die ja. wij in de loop van ons leven ook ontdekt hebben. En zij weten het al als ze vijftien zijn. En hoe zijn. komt dat dan dat ze dat al weten? Omdat ze zoveel om zich zien gebeuren. En ze letten goed op? Laten we het zeggen, je hebt, uh, je hebt uh, GTST, dat is een soort, voor de jeugd is dat een soort hogeschool van emotionele relaties. Wat een onzin die allemaal met elkaar kan doen. En, ja, ze, en dan hebben ze als ze acht, acht, acht jaar zijn, dan hebben ze daar al eindeloos naar gekeken. Nou, onderhand snappen ze het een beetje. En herkennen dat als onzin? Ja. Want het kan niet meer zijn omdat ze zulke uh, goede boeken lezen. Nee, maar dat soort boeken bestaan ook nog niet. Nee, maar ik bedoel, ik, er zijn natuurlijk ook hele generaties die dingen hebben geleerd omdat ze veel gelezen hebben. Want ja, maar ook. dat is toch uh, verbaal, zeg maar, hè? Ja. En, de, en de, de communicatie van de jeugd is wat wij noemen meer zintuigelijk. Dus hoe het proeft en hoe het voelt, en et cetera, is ook heel belangrijk maar, geworden. U, u zei net, dat, dat vraag ik dan, maar vertellen ze dat ook allemaal aan u? Want u bent natuurlijk toch voor hun een oudere man. Ja, maar ze, ik, ze vinden mij niet een oudere man. Want ze vinden mij iemand met wie je normaal kan praten. Dus dat ben ik ook niet oud in hun ogen. Want wat vroeger had je natuurlijk dat, dat enorme besef... Weet je wel, oude lullen moeten dood. Nou ja, u weet wat ik bedoel. Ja. De, de, vertrouw niemand boven de, de 40 of de 30 zelfs. Ik bedoel, de, de, die, die generatie klooft. Maar die is ook dus veel minder, zegt u. Ja, dat is heel, het is, het is heel. ze zijn echt communicatief op zoek naar ook... wat kan je van oude mensen weer horen? Die hoor je weer andere dingen als van elkaar. En dat geldt dat dus alleen een betrokkenheid bij zichzelf... en de naaste vriendenkring? Of is daar ook een betrokkenheid bij de wereld? Ja, en dat is heel duidelijk zo. Er wordt vaak gezegd: ze zijn niet meer idealistisch. Mm -hmm. Maar ze zijn uh, idealistisch op een praktische manier. Dus als je bullshit ziet in ergens in de derde wereld, dan moet je je kop houden. Tenzij je erheen gaat er een iets gaan, en er iets aan gaat doen. En anders moet je even zwijgen, want erover lullen, dat heeft een effect. Uh -huh. Aha, dat, dat is dus wel een duidelijke stelling namelijk. Nou, ja, dus ergens tegen, dat vind ik van een van Vonds die ik pas wist toen ik veertig was, zeg maar. Ergens tegen protesteren, zorg dat het erger wordt. Dus dat moet je niet doen, want dan wordt het alleen maar erger van. Hoezo? Wat? Nou, als je, je niet, ja. energie in een negatief probleem stopt, ja? als je daar tegen gaat protesteren, etcetera, actie voeren, dan wordt het doorgaans alleen maar erger van. Nou, dat hoeft toch niet? Je kan toch ook succesvol actie voeren tegen iets. Dat gebeurt toch ook? Nou, noem eens een voorbeeld dan. Nou, een concreet voorbeeld dat het op Talmik belangrijk is en op dit ogenblik speelt. Een wereldwijde uh, protest tegen de veroordeling van drie vrouwen in Moskou. wegens het zingen van een anti putin lied in een kathedraal. Waanzin, zegt u? Of wel belangrijk? Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat we met z'n allen naar ons inverenigen. Ja, inverenigen. in verenigen. Ja, in verenigen. In welke zin dan? In. Uh iets zien gebeuren. En met z'n allen daar... Ja, maar de kernvraag is nu, moet je daar tegen protesteren of niet? Ja, dat hebben we nog niet aan de jeugd gevraagd. We dus dan het niet op antwoorden. Nee, want dat u zei, als je ergens tegen protesteert... dan maak je het erger. Terwijl ik, ja, zei, terwijl is... ik zei, je kan ook succes, ja, soms dat is waar. succesvol protesteren. Ja, ik, ik wou het alleen maar als voorbeeld noemen. Dat is de uitleg die jeugd geeft... Hm. Als je zegt, jongens, jullie lijken wel niet idealistisch... want je protesteren nergens tegen. Ja, dat is het. Dan geven ze die uitleg. Hm. In bepaalde uh, kringen uh, is respect een behoorlijk uh, zwaar thema. Ja, vooral bij Klopt die... Uh, vooral ja. bij die uh, exact. Heel erg. En, dat, en, en vaak zeggen ze dan, ja, die oude mensen die hebben geen enkel respect. Nee. Maar wat bedoelen ze, ze dan? Ze nemen je niet waar voor wie je bent. Maar, dus maar... respect voor oude mensen is, ik heb een bepaalde status... dus ik verdien de respect. Hm. En bij de jeugd is het zo, je bestaat, dus je verdient respect. Dus de leraar heeft geen respect voor de leerlingen, maar eist wel respect voor de leraar. Als het, als het in negatieve zin, zeg maar. En respect voor je gelijken, is dat, dat is ja. toch een belangrijk thema? Ja, maar niet alleen voor je gelijken, voor wie dan ook. Hm. Voor wie dan ook, ja. dat is een belangrijk... Dat is een heel belangrijk... Dus respect is het sleutelwoord van die, voor de jeugd van tegenwoordig. Hm. Goh. Goed, en nog even terug tot slot naar die eenvormigheid. Zal hij nog groter worden de komende jaren, denkt u? Nou, hij is best wel vrij groot. Hij is best <laughs> En bij de jongens zie je het omgekeerde effect, dat ze dus steeds... steeds meer laten zien waar ze op weg naartoe zijn. Ja, dat is ook wel interessant, hè? dat verschil ja. dus tussen die seksen. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank in dit uh, inkijkje, uh, Maarten Kleine, Trendwatcher van Jongeren. onderzoeksbureau Zarf International. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC eist een diepgaand onderzoek naar het uiterst gewelddadige optreden van de politie tijdens de mijnwerkerstaking afgelopen week. En daarbij vielen donderdag alleen al 30 doden nadat in de dagen daarvoor al 10 doden gevallen waren. De mijnwerkers eisen loonsverhoging en worden daarbij ook nog eens tegen elkaar uitgespeeld door vakbonden die elkaar bestrijden. De mijnen zijn van oudsher in Zuid-Afrika een belangrijke economische pijler... maar de omstandigheden waarin de honderdduizenden kompels moeten werken... zijn vaak zeer slecht en het lo loon is zeer, zeer laag. We hebben bij ons gevraagd Zuidelijk-Afrika-kenner Peter Hermes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat een hele hoop mensen de afgelopen dagen... Uh, beelden hebben gezien van de gebeurtenissen op donderdag. Ik herinner me van mijn bezoek aan Zuid-Afrika. Dan gebeurde er iets, dat was eigenlijk dezelfde sfeer. Mensen komen met speren, met flessen, met messen enzovoort... op die politie af. Die politie stuurt een soort van ja, gevechtswagens daar naartoe. En er komt een soort stilstand. En als het heel erg wordt, dan schieten ze over die mensen heen. Daar was nu geen sprake van. Ze knalden ze gewoon neer. Had nog nooit gezien. Uh, in ieder geval sinds 1994 is, zijn er niet meer zoveel doden gevallen... bij uh, demonstraties en bij het geweld van de politie. De politie heeft gericht geschoten. Oh. en uh, Eigenlijk is het geweld in de laatste maanden... dat speelt al meer dan een half jaar... in die mijnen alsmaar toegenomen... Uh, oorzaak is vaak dat men zegt dat het te maken heeft... met twee rivaliserende vakbonden. De grootste vakbond is de nationale, National Union of Mine Workers. Die is aangesloten bij COSATU, een soort FNV van Zuid-Afrika. En um, COSATU um, is gelieerd aan het AAC. En uh, die vindt uh, heel veel mensen, met name in de mijnen... dat er uh, te weinig gedaan wordt voor hun... omdat uh, COSATU te dicht op de regering zit. En ook bij die mijnwerkersstakingen vaak op verzoek van de regering aan de mijnwerkers gevraagd heeft... om weer te gaan werken en niet door te gaan met die stakingen. Dus dat facet speelt een rol. Er is een grote opkomende onafhankelijke vakbond voor mijnwerkers, de AMCU... Association for Mineworkers Construction Union heet die officieel. Dus voor constructiewerkers en mijnwerkers. En um, die krijgt heel veel aanhang op dit moment. in de eisen van de mijnwerkers. En ik denk dat dat eigenlijk een nog veel groter probleem is. Uh, het feit dat hun, hun maatschappelijke uh, achterstand op de rest van de samenleving eigenlijk alleen maar gegroeid is. Ze verdienen slecht, arbeidsomstandigheden zijn slecht, zoals u in de introductie ook al zei. En um, ze demonstreren nu voor een verdrievoudiging van hun salaris, wat misschien een beetje te, te snelle groei is. Ja, okay. ja. Maar het was wel een goede gewoonte in Zuid-Afrika... om daar inderdaad de politie op af te sturen. Maar dat gebeurde ook al uh, jaren en jaren en jaren... ook tijdens het apartheidsregime. Uh, maar daar was toch een soort ritueel... dat men eigenlijk wel wist hoe dit af ging lopen. Maar de, de werd er werd toch nooit zomaar op zo'n op zo club die op je afkwam... gewoon zonder verder iets, maar gewoon geknald... Nee, dat is ook precies de reden waarom Zuma voor een onderzoek, een onafhankelijk, nee, hij zoekt een, een regeringsonderzoek, geen onafhankelijk onderzoek, uh, heeft uh, opgeroepen. Hij heeft meteen gezegd dat dat moet komen. Hij heeft een bezoek aan, aan de SADEC afgezegd om, om daar naartoe te gaan. En hij begrijpt dat dit een buitengewoon kritische uh, zaak is en waarom die politie gericht geschoten heeft. Maar wat zegt die politie net De politie zelf, uh, die hebben een verklaring uitgelegd dat ze zelf ernstig bedreigd zijn. Bij die gewelddadigheden zijn ook twee politiemensen om het leven gekomen. En zij zeggen dat ze uit zelfverdediging geschoten hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een bekende verklaring van ja. de politie altijd geweest. Maar wat denk jij dat de verklaring is? Ik denk dat, uh, dat, dat er van overheidswegen toch geprobeerd wordt... om de onrust onder de uh, arbeidsbevolking enigszins uh, in toom te houden. Ja. Want die is de laatste jaren op heel veel terreinen erg gegroeid. Omdat je, uh, men ziet een groeiende rijkdom in een bepaalde zwarte elite. Ja. En eigenlijk blijven de mensen aan de onderkant uh, achter. tamelijk uh, achter. Nou ja, die uh, grondstoffenwinning is... een Belangrijke pijlen van oudsher van de Zuid-Afrikaanse economie. en De, de vraag naar edelmetalen is heel groot in de recessietijd. En de prijs is ook uh, hoog. Waarom delen de mijnwerkers dan niet enigszins in die... Die om. Nou, Er zijn verschillende verklaringen. De, uh, hier gaat het om een platinummijn. Zuid-Afrika uh, produceert bijna drie kwart van de wereldproductie... op het gebied van platinum. Uh, op andere mijnen is het goud. Goud uh, En platinum zijn de laatste jaren in prijs behoorlijk gegroeid. Goud in Zuid-Afrika is de laatste jaren enorm naar beneden gegaan. In de jaren zestig was Zuid-Afrika ook verantwoordelijk... voor ongeveer 75 procent van de goudproductie in de wereld. Dat is nu uh, gedaald tot, tot ongeveer 20 procent of zo. Het is, het is nu het derde of vierde de goud, nou nog minder zelfs, ja. um, goud producerende land ter wereld. China is het grootste land geworden. En um, in Zuid-Afrika, de concurrentie op die, op die markten voor edelmetalen, die is enorm gegroeid. Um, in Zuid-Afrika zijn die edelmetalen zitten vaak diep in de grond, waardoor je mijnen hebt en het een zeer onveilige werksoort is. Maar dat betekent ook dat de productie van die edelmetalen relatief duur is en daardoor verliest Zuid-Afrika geleidelijk aan de, de slagkracht in de wereld naar bedrijven in Canada en Australië. Ze profiteren niet mee. Nee, ze profiteren dus niet mee van die verhoogde productie. Zuid-Afrika als land ook niet direct. En dat betekent dat, dat het voor, de, voor, die, voor die bedrijven... die vinden het lastig om, om hogere salarissen uit te gaan betalen. Maar daar kan natuurlijk best een behoorlijke verhoging plaatsvinden. Ja, ze hebben natuurlijk wel een punt maar dat ze zo weinig verdienen. Want het is dus hartstikke gevaarlijk. Ja, ze verdienen ongeveer 400 euro per maand. Dat is in Zuid-Afrika niet een heel erg slecht salaris. Maar het is... Uh, het is heel erg laag. Het is willen... 12.000. Euro per maand. Of uh, 12.000 12 rand, dat is ongeveer 1200 euro per maand gaan verdienen. Ja, maar dat en, is waarschijnlijk uitgesloten. En dat is uitgesloten. Maar er wordt eigenlijk niet echt onderhandeld op het moment. Het is een, een, een duidelijke een confrontatie die ze zoeken. En ze willen alleen maar dat hun eis volledig wordt, wordt ingewilligd. En dat is natuurlijk een onhaalbare zaak. Ik begreep dat die mijnwerkers ten tijde van de anti-apartheidstrijd ook een grote rol hebben gespeeld. Ja, de mijnwerkers, dat was met name die NUM, de, de National Union of Mine Workers. Nationale Mijnwerkersbond, die bij Corsato aangesloten is... die stond onder leiding van Cyril Ramaphosa. Dus een bekende naam in Zuid-Afrika. Hij is Afrika, als de belangrijkste onderhandelaar geweest... bij, de, uh, bij het totstandkomen van de regering van het ANC in 1994. En een, sowieso nu een hele beroemde, bekende zakenman in Zuid-Afrika. Uh, is ook enige tijd genoemd als de mogelijke nieuwe president van het land... Uh, de huidige vicepresident komt uit die NUM, dus uh, Montlante. En zijn, uh, het is een hele belangrijke bond geweest onder, onder uh, Cyril Ramaphosa. In de jaren 80 is die bond verviervoudigd in een, in een paar jaar tijd. Het is midden jaren 80 ontstaan. En het is nu de grootste bond binnen de Corsaat. Dus het heeft een enorme politieke invloed in het land. En de mijnwerkers zijn een belangrijke factor. Want kan je zeggen dat de groep mijnwerkers. is dat een grote groep percentueel? Het gaat om enkele honderdduizend. Ik weet niet exact. Ik heb ze proberen na te gaan. Ik kreeg maar niet... het is politiek gezien als een hele belangrijke. Het is, wel een, factor het het is politiek gezien een machtige factor in de arbeidsmarkt. Is dat in ook waarom ze zo duidelijk kunnen zeggen. dat zag je ook op beelden op internationale televisiestations. Dat ze zeggen. ja, luister, die richting. De gaat dat van ons niet winnen en die politie ook niet en die, en die bedrijven ook niet. Het is heel simpel. Als wij die zaak stilleggen, dan zorgen wij ervoor dat er niet gewerkt wordt... dat er ook geen mensen hier binnenkomen en ook dat het werk niet overgenomen is of wordt. Kunnen ze dat we hard maken dan? Ik denk dat, ze, dat de werkers uit Afrika behoorlijk machtig zijn. Ze kunnen inderdaad het behoorlijk ver opvoeren. En zeker naar wat er nu gebeurd is. Er is een enorme woede onder de mijnwerkers in het algemeen. zou je nog wel eens een uitbreiding van stakingen kunnen zien. Men probeert nu met allerlei maatregelen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de arbeidsonrust is een probleem niet alleen bij werkende bevolking... maar ook bij niet-werkende bevolking. Want Zuid-Afrika heeft een hele grote werkloosheid. De officiële cijfers zijn ongeveer een kwart van de bevolking werkloos. is. 30% van de zwarte bevolking zou werkloos zijn. Maar als je één jaar niet solliciteert, dan word je uit de cijfers gehaald. En dat betekent dus dat de feitelijke cijfers van werkloosheid... eigenlijk een stuk hoger zijn. De schattingen zijn dat misschien wel de helft van de zwarte bevolking werkloos is. En in sommige townships is dat dan nog veel meer. En die mijnwerkers die uh, verzorgen hun families in de buitengebieden? Ja. ja. Zij wonen meestal in, in hostels. Nog steeds in zeer aanmoedige omstandigheden... die niet erg verschillen van wat het was ten tijde van de nee. apartheid. Soms in hele kleine huisjes vlakbij die bedrijven... Maar ze komen uit ver weg gebieden in het land. En dit is allemaal in de buurt van Johannesburg en Rustenburg. Deze mijn, de Marikama-mijn, is een van de allergrootste platinemijnen ter wereld waar dat plaatsgevonden heeft. Dat ligt vlakbij Rustenburg, zo'n 100 kilometer ten noordwesten van Johannesburg. Die mijnbouwbedrijven hebben in Zuid-Afrika hebben een buitengewoon slechte namen. Ja, de arbeidsomstandigheden zijn zeer slecht. Die mijnen zelf, die zijn ook buitengewoon primitief. Het is, het is diep in de grond. Slecht om, nee, ik ben er nooit in ja. geweest. Ik, ik geloof dat dat wel mogelijk is tegenwoordig, maar vroeger kon je daar echt niet bij komen. Maar het zijn schat. De, de Beers, dat is zo'n naam. Uh, nou, dat is een van de rijkste bedrijven ter wereld. Ja, Anglo-American, ja. uh, Beers, uh, ja, Lonro is nu Lonmin. Dat zijn uh, grote bedrijven. En het die zijn bedrijven zijn die ja. zo van de ene dag op de andere gewoon... 10.000 mensen die dus in die shanty towns uh, daar rondom Johannesburg uh, werken... en eindeloos uh, dus al voor die mijnen werken... gewoon zomaar naar huis sturen en vervolgens ja. de volgende club In mei aannemen. hebben ze 9.000 mensen ontslagen in, de, in die mijnindustrie... Uh, omdat die demonstreerden, dus het geeft wel aan dat ze... Maar inderdaad dat ontzettend... is dan toch ook logisch dat je heel erg veel woede opwekt? Ja. Dat is, dat is een absoluut logische zaak. Maar het, het, uh, de vraag is van wat ga je er precies aan doen? En hoe zorg je ervoor dat je aan de ene kant de werkgelegenheid uh, in die mijnen behoudt de arbeidsomstandigheden verbeterd en tegelijkertijd ook nog eens een keer... een hele grote bevolking die, ar die arbeidsloos is aan het werk ziet te krijgen. Dat is een complexe zaak en eigenlijk wat je kunt zeggen... is dat de regering van Zuma daar de laatste jaren veel te weinig aan gedaan heeft. Hij heeft juist in zijn verkiezingscampagne in 2008 zo duidelijk aangegeven... dat hij dat is wat die, waar hij aan zou willen gaan werken. En daar blijkt dus eigenlijk niks van terecht te komen. Volgend jaar zijn de verkiezingen. Gaat hij ja. die weer glansrijk winnen? Of is er nog enige concurrentie? Er is wel concurrentie binnen het ANC. Er is een, een, een beleidsconferentie geweest in juni van het ANC... waarin eigenlijk heel weinig nieuwe uh, beleid is uitgestippeld. Daar is ook onvrede over. Uh, ik heb de indruk dat, het, uh, dat uh, Zuma herkozen gaat worden. Dat hij, het is toch een straatvechter ook in zijn partij. En, uh, en het lukt hem wel weer om, uh, om ervoor te zorgen dat hij voldoende steun krijgt... om nog voor één termijn herkozen te worden. Eerst als president van het ANC en dat betekent dan ja. meestal ook van het land. Nou ja goed, als je een beetje cynisch denkt dan kun je ook zeggen... het maakt het ANC niet uit hoe hoog die werkloosheid is... want ze blijven toch wel aan de macht. Ik, nou, dat, dat zou iets te cynisch zijn, inderdaad. Ik denk dat er wel degelijk binnen het AC grote onrust is over, over dit soort zaken. En dat, ze, uh, uh, dat beïnvloedt natuurlijk ook de achteruitgang van, in de polls Is dat al duidelijk van de steun die het AC krijgt? Ze zijn nog zo machtig dat dat nog geen grote gevolgen heeft. Maar ze zullen zeker geen tweederde meerderheid halen bij de volgende verkiezingen. Nu zaten ze daar net onder in 2008, 9 was het. Mm -hmm. 2008. En um, dat, dat, dat realiseren zich wel. Het, is, het cynisme is niet helemaal terecht. Omdat je, je natuurlijk wel ziet dat de regering nu op dit moment probeert van alles aan te doen. Je ziet wel lichtpuntjes ja, ze... toch in, de, in, de, in het optreden van Zuma. Ja, en anders wordt je daar wel toe gedwongen door de werkgevers. Door, door, door mensen in het land zelf. Door de media. In alle opzichten is het land complexer en gediversificeerder als je dat zo kunt zeggen, dan andere landen in Afrika. Dus de, de pressure van onderop, is de druk van onderuit... is uh, groter dan in de meeste Afrikaanse landen. En dan blijft de vraag waarom die politie nou toch op die mensen is gaan schieten. Terwijl dit is een soort ritueel iets wat in Zuid-Afrika zo bekend is. Die politie en, en, en stakers of, of, of woedende menigte ja, de politie is natuurlijk ook een, een, een machtsfactor in het land... die, die aan, aan, aan populariteit heeft ingeboet, gecorrumpeerd geraakt is... en heel veel conflicten terechtgekomen is. Het wordt niet goed aangestuurd, de politie. Het is ongedisciplineerd vaak... En daar zal wat moeten gebeuren met wat de rol van de politie in dit soort situaties is. De, langs de laatste jaren is er heel veel kritiek op de rol van politie op heel veel terreinen. En dit is er eentje van. En dit is volkomen uit de hand gelopen. Waarschijnlijk omdat ze op dat moment echt bang waren tegen de massa... die met inderdaad stokken en speren en aan het gooien was. Maar dat, dat rechtvaardigt natuurlijk nog niet... om er dan, een, net als in de jaren 60 in één keer heel veel dood te schieten toen. Het wordt vergeleken nu al een beetje met Sharpeville 1960... Ja. waar, eh, ik geloof toen 63 doden 69, vielen. In ja. 69. En eh, dat ongeveer de hele apartheidstijd altijd genoemd is blijven worden... als Remember Sharpeville. En dat is de, de, waar we tegen vechten. Dat is waar we... Ja, doorgaan. maar dat was natuurlijk een onderdeel van de anti-apartheidsstrijd. Een, een ander element wat daarin is. Nu is het een eigen regering die, die gewoon niet in staat zwart is. Ziet op zwaar, schiet zwaar, op schiet zwart schiet op zwart, En er was toen ook hoe de meeste... Mm. Waar, toen ook heel veel zwarte agenten bij betrokken. Hoewel, het was toen aangestuurd natuurlijk door de blanke geleide politie. Maar dit element zit er natuurlijk niet in. Maar het is wel duidelijk dat er een, een groeiende onvrede is... met de huidige opereren van de Zuid-Afrikaanse regering. En dat zal leiden... Tot veranderingen na de verkiezingen. Daar ben ik van overtuigd. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Peter Hermes, Zuid-Afrika-kenner, dat mogen duidelijk wezen. We spraken met hem over de gewelddadige neergeslagen, mijn in Zuid-Afrika en de achtergronden van dat geweld. Hartelijk dank. La scène, la scène Er is gezegd, echt... nog één keertje, dan hoeven we geen drum te gebruiken. Vanessa Paradis, La scène heet het nummer. Het papieren telefoonboek is niet besteed aan grootverbruikers van social media... zoals internetnerd Alexander Klupping. Hij ergert zich aan het in zijn ogen zinloze boek... dat ongevraagd huis aan huis wordt bezorgd. Daarnaast is het pure papierverspilling. Uit protest is Klupping op internet een actie begonnen met als titel sterftelefoongidssterf.nl Maar daar zal Saskia Spiekman niet gauw naartoe surfen. Zij beheert als bibliothecaris alle jaargangen van het zo geliefde telefoonboek in het Museum voor Communicatie te Den Haag. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Met een stapel telefoonboeken. Hé, hey, maar voor we Ja, ik herken ze al meteen. Eventjes over die actie, hè. Uh, het is toch ook een beetje een ludieke uh, protestactie. Heeft die uh, een punt, die clubbing? Zeker. Ja. Zeker, hij ja. heeft zeker een punt. Ja. Want er zijn een heleboel mensen die dat al helemaal niet meer gebruiken. En dan kan je inderdaad gewoon zeggen... moeten we die bomen niet laten staan. Ja, het, is een, het zijn enorme oplages. En, maar het punt wat mij het meest bezwaard is eigenlijk... dat het ook niet meer een landelijke telefoongids is. Het is een gids waar alleen maar de KPN-abonnees in staan. Dus als jij zegt, ik heb een fijne mobiel van T-Mobile of Vodafone... of andere providers, die nummers kom je niet in die gids tegen. En daarmee is het dus geen aantrekkelijke telefoongids meer. Nee. Maar uh, je kan zeggen dat telefoonboek voldoet op dit moment... zoals het nu is, niet aan de behoeften van de veeleisende... communicatief verwende consument. Nou... Nogmaals, ik denk als het een gids zou zijn waar iedereen in zou staan... dan zou die wat, wat beter ontvangen worden. Terwijl nu in de gids staan nu met name eigenlijk de mensen met een vaste telefoon aansluiting. Ja, weinig 06-nummers. Weinig 06-nummers. Ja. En uh, ja, in je eigen mobiel staan je vaste mm -hmm, nummers. nummers. Je hebt een klapper of een boekje thuis. En het is, was vroeger eigenlijk ook al zo dat de telefoon stond... destijds op drie, zeg maar, als derde. Maar... Uh, nu zoek je via internet je telefoonnummer op. Ja. En uh, dus die gids die is minder nodig. Maar wat wel interessant natuurlijk is, dat je de gids ook een naslagwerk is. Je, de, de gids zoals die nu op het internet is te vinden, die kan je niet over drie jaar nog eens opslaan. Je zegt van, god, waar woonden die mannen ook alweer? Was dat nou nummer 7, of was het nou nummer 9? En als je dan een oude gidsen nog hebt staan, dan kan je dat nog eens een keertje terugvinden. Hm. Ja, dus... Zouden er veel mensen zijn die die oude gidsen bewaren? Of worden nou, die allemaal weggegooid? Een paar jaar, maar dan worden ze toch wel weggegooid. Hoe ver gaat uw collectie terug? Want u hebt hier uh, een, een stapeltje meegenomen. En daar zie ik hele oude exemplaren bij liggen. Ja, nou, het Museum voor Communicatie ja. is uh, gegroeid vanuit uh, het PTT-museum... en ooit nog eens het Postmuseum. En het museum was tot 1998 het bedrijfsmuseum van de PTT... Uh, daarom zijn die gidsen verzameld. Want een telefoongids is een, is een, zegt iets over de telefoongebruiker. Het Museum van Communicatie heeft mm -hmm. telefoontoestellen en die gidsen. Dat is een soort setje. En we hebben ze staan vanaf 1900 tot nu. En het mooie is dat er heel veel belangstelling is voor oude gidsen. En dat ze, dat ze uh, kwetsbaar zijn. En om die reden zijn ze nu dit jaar toevallig... dat is ook leuk misschien om even te melden... De collectie 1900 tot 1950. Die is op reis naar de Koninklijke Bibliotheek gegaan. Korte reis vanuit Den Haag. Ja. En daar worden ze gedigitaliseerd. En in de loop van 2013 zijn ze voor iedereen thuis te raadplegen. Maar, dus dan kun je dus nog aan een gids kijken uit 1900 of uit 1923. Wat je maar wilt. Ach, tussen 1900 en 1950. Waar bestaat de belangstelling van mensen uit? Want u zegt, er zijn steeds meer mensen die daar belangstelling voor hebben. Het zijn genealogen. ja. Uh, het zijn mensen die reunies organiseren. Het zijn mensen die herinneringen hebben, hebben aan het verleden van... Goh, ik ging altijd naar de bioscoop met mijn vrouw. En waar was dat? We zijn op Hulu's gereisd, gereis, naar een hotel. Hoe heette dat toch? Hmm. Heel merkwaardig. Oh, voor rechtszaken. Um, om te bewijzen dat je op een plek hebt gewoond. Okay. Uh, uw eigen tros vermist. Ik benadert uh, mij vaak met de vraag... we hebben een naam, maar we twijfelen over de spelwijze. En oh. Kan je even kijken? En dan is er een houvast. En, en, je... en dan gaat u dus zitten bladeren? Dan ga ik bladeren, heel braaf. <laughs> ja. en, en, en, en, en, en, en, en zijn er dan bepaalde exemplaren de, de, van, van die boeken... waar u echt emotioneel iets mee heeft? Of ja, is het alleen er gebruikt voor? Um, nou... In, in, dus, ja, ik kom er natuurlijk vaak op terug. De gidsen uit de oorlogsperiode die zijn interessant voor mij. Uh, het lijkt namelijk in 1943. Het is misschien interessant te zeggen dat de naamlijst, want zo heette de, de landelijke telefoongids, die, die bestond uit één deel. Alle Nederlandse telefoonabonnees werden vermeld in één gids. Ja. En in 1943 dat opeens een dikker die denkt: Goh dat er in de oorlog zo opeens zoveel zo abonnees waren... als je het vergelijkt met de gids van 1942. Maar dat ligt aan het papier. Het papier was een beetje van mindere kwaliteit en dus een beetje dikker. Ah. En daarom peilt die gids. En dan is het 1944. De gids kan niet meer verspreid worden. Uh, er is ook geen papier meer. 1945 hetzelfde. En dan heb je in 1946 opeens een gids in twee delen dan eigenlijk ook. En dan voel je opeens, het is minder... En dan krijg je opeens het idee, door die dikke gids, zijn er nou zoveel mensen niet meer? En dat voelt dan een beetje treurig. Maar later heb ik gewoon begrepen, die van 43 was gewoon heel dik door het papier. En zijn er van die gidsen die op een of andere bijzondere manier vormgegeven zijn? Of is het eigenlijk altijd hetzelfde? Nou. Oh, joh, oh, ja. <sus> um, het heeft allemaal te maken met de druktechniek. Wat ik al zei, die, die, die, die landelijke gids is één band. Maar... Die kocht je. Dat was meer voor zaken. Maar Net als... Ja, maar de later waren, was, waren er toch nog een heleboel delen. Ja, maar dat is pas vanaf 1960, Wat in de 50 jaren Want pas. ik weet nog dat je telefooncellen had... en dan hingen al die delen die hingen naast elkaar. En dan moest je, klapte je er zo eentje zo naar boven... en dan kon je gewoon het nummer opzoeken. Ja, ja, ja. Maar die werden dan weer in de fik gestoken, geloof ik. Die dan werden dan... Een jonge lui. Ja. Ja. ja, dat klopt. Nee, dat is de situatie vanaf de 50 jaren. Ja. En, uh, tot uh, die tijd waren er eigenlijk gidsjes, kleine gidsjes voor de plaatsen... en kleine gidsjes voor de, voor de regioplaatsjes, zeg maar. En dat was een enorm druktoestand, toestand. Want dat werd allemaal in lood gezet. En die grote landelijke gids dat deed, is zeg maar, de staatsdrukkerij. Mm -hmm. Maar de gids, de lood, hoeveel die nodig was voor al die gidsen... dat kon niet eens op één plek. En vandaar dat dat door het hele land verspreid was. Maar dan op een gegeven moment krijg je nieuwe technieken. List eind jaren 50. En... Uh, dan is er zelfs op een gegeven moment, dat is eind jaren zeventig, dan is er, zijn er druktechnieken mogelijk met een kathode straalbuis. En dan wordt er een teldesign erbij gehaald, gewoon echt een ontwerpbureau. En dan grote namen als Wim Krouwel, Jolijn van der Wouw, die maken een telefoongids waarvan je nu zegt, oh wat is dat mooi, wat is dat. Ja dat? Mooi. Maar dat werd toen niet zo gezien. Er was veel protest. Nee, u, want ik... u, u klinkt als uh, uh, dat u in de tijd uh, de slaap wel eens slecht kon vatten ah. en dat u dan de gids van Nijkerk erbij pakte, ah. want dat is een dun exemplaar en dat is rustig ging lezen. Ah. Zo, zo klinkt u. Ja, nou, ik moet zeggen, ik houd van de gids. Ja. Ja. Maar ik houd niet zo, nogmaals, daarom kan ik ook, meneer We houden niet zo van de huidige gids Nee, maar U hebt van alles meegenomen. Ik denk trouwens die gids van Amsterdam. 77, ik denk dat ik daar ook nog in sta. Dat zou je dus inderdaad op kunnen zoeken. Ja. Want, ja, ja. Ja. Maar goed. Uh, links van u ligt een stapeltje. hele oude. Ja, ja. Wat, wat hebt u mee, kunt u dus vertellen nou, wat daar ligt? Want dit ziet eruit als een pocketboekje. Ik heb een heel klein snoezig boekje. En dat is een klein gidsje uit 1892. En toen ik begin jaren tachtig bij het museum kwam werken. Las ik dat boekje. de titelblad. En dat boekje heette officiële gids van de Nederlandse beltelefoonmaatschappij. Voor en dan is een opsomming van 13 grote steden. En nou, ik had er doorheen gebladerd en ik had begrepen dat er waren zo'n 7000 abonnees in die tijd. Nou, het museum heeft ook een gidsje van 1984 dat er 2000 de telefoon bestaat vanaf mm. 1881. Mm. En uh, pas later begreep ik Nederland had veel meer dan 7000 abonnees in 1891. Dit waren eigenlijk alleen maar de abonnees... van de Nederlandse beltelefoonmaatschappij. En er waren andere partijen. Er meer maatschappijen. Meer maatschappijen, net als, dat je, zoals je dat nu hebt. En die hadden ook hun gidsjes. Die had ja. Ribbing van Bork en Co. Nou, God. niemand gaat nu denken van... Oh ja, Ribbing van Bork en Co. Maar dat was in die tijd voor tien andere steden een begrip... Ja. Want het Rijk geloofde niet zo in die telefoon toen oh, het er net nee, was. Het dus heeft een hele tijd geduurd. voordat Vanaf dat de eeuwwisseling gewoon... heeft pas het Rijk gezegd, nou al die concessies, we gaan ze niet verlengen. Ja. We houden ze in eigen hand. Ja. Vanaf nu. En dan krijg je de echte gids 19.1... waar we gewoon met z'n allen, wij, telefoonabonnees, in staan. Ja. Maar u zei net, van, uh, ja, vanaf de jaren zeventig... werden er echt hele goede ontwerpers opgezet. Ja. Daar kunt u heel erg lyrisch van worden. Zijn die, die telefoonboeken... zijn er nou voor sommige mensen ook collectors items? Zijn er mensen die die verzamelen? Nee, gek genoeg verzamelt niemand. U bent echt de enige. Ik ben absoluut de enige. Nou. Ja. Ja. Ja, maar dat zou toch ja. kunnen... Ja, nee, ik, ik weet, ik heb, spreek wel eens omdat ik op de werkkamer... daar staan die gidsen, mensen naar het Museum voor Communicatie... kunnen ze ook niet vinden in de uitstallingen. Nee. Je moet gewoon echt even een afspraakje met mij maken... Ja. en dan kan je ze achter de schermen zien. En um, ik heb wel eens een meneer gesproken die zei... dat vanaf het moment dat hij op kamers ging, had hij al zijn gidsen bewaard. Maar dan zijn vrouw zat een vrouw naast hem, die ging ook wat kreunen van... Uh, ja, ja, ja, ja, zoals je wel meer bewaart. Ja, ja. Want, maar hij zegt, ik vind het enig... Want het is mijn geschiedenis, ik kan alles terugvinden. Wat wa misschien ook wel zou helpen, uh, tegen uh, uh, clubbing is... Uh, of, of, of voor clubbing als uh, die opzoekdingen op internet... als dat eens een keer goed zou werken. Want uiteindelijk zijn die telefoongutspunten enzovoort... die zijn dermate onvolledig dat als je echt iets wil... dat je inderdaad echt alleen met een telefoonboek eruit komt. Ja. Mijn, mijn, mijn probleem is erg, net als, net als een jaarverslag van een, van een instelling raadplegen. Het is heel interessant dat je dat nu kan doen. Maar als je zegt over drie jaar... Ik zou dit jaar jaarverslag nog wel eens willen zien. Je vindt het niet meer terug. Nee, dus nee. het is op zich wel heel belangrijk dat hij er is. Ja. Maar de situatie zoals er nu is, is die situatie van de situatie van destijds van die belt de Voo maatschappij. Waar een paar steden in zitten en nu ook noem ik een paar abonnees in staan. Ik zou pleiten voor een volledige gids waar iedereen ja. in staat. Want dat wordt toch ook betaald. In 1980. Ja, maar hoe en... dik zou die gids dan wel niet moeten zijn? Nou, dat hele zakengedeelte, die beroepen, die moeten er gewoon weer uit. Okay. Uh, dat is alleen maar advertentie. Maar, advertenties. Okay. maar het, moet, het kost wel. Ik, in 1980 kost het maken van de gids 40 miljoen gulden. Mm. Wie betaalt dat? En wie betaalt nu die gids? Misschien zijn wij dat wel allemaal. Mm. Nou, sorry. ik weet wel <laughs> zeker dat we dat zijn. Maar ook indirect. Misschien betalen wel die andere providers mm. ook wel mee. Mm. Maar dan, waarom mogen die abonnees er dan niet in? Ja. Yeah. Goed, daar blijft u dus voor. Uh, hartelijk, uh, hartelijk dank. Ja, de telefoonboek, ik, ik heb meteen weer zin om erin te gaan bladeren. Het uh, ligt onder vuur, dat is duidelijk. Niet voor Saskia Spiekman van het Museum voor Communicatie. Dus uh, van wat u betreft zou er een nieuwe uitgebreide editie moeten komen. Goed, als u er meer over wilt weten over dit onderwerp... en het zou zomaar kunnen dat uw belangstelling is gewekt... dan kunt u naar onze website nieuwshow.nl. Dank je wel. Lange tijd werd aangenomen dat beschadigd kraakbeen zich niet kan herstellen. Maar onderzoekers van het UMC Utrecht zijn sinds kort hard op weg om het tegendeel te bewijzen. Bij een experimentele behandeling van een hele kleine groep patiënten met een knieartrose blijft het versleten kraakbeen tot ieders verrassing toch weer aan te kunnen groeien. De revolutionaire methode zou een uitkomst kunnen zijn... voor de duizenden patiënten die altijd aangewezen waren op een knieprothese. Hoogleraar, experimentele reumatologie... en leider van het onderzoek, Floris Lafeber, gaat het ons uitleggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Arthrose is, een, uh, is eigenlijk de meest voorkomende aandoening... Hè? van, van reuma-achtige dingen in Nederland. Hoe kom je eraan? <laughs> Hoe kom je eraan? Dit ja, is, he? is inderdaad de meest voorkomende ja. reumatische aandoening... en aandoen, houdings- en bewegingsapparaat. Hoe kom je eraan? Uh, voorheen werd gedacht dat het uh, vooral slijtage was, ouderdomsslijtage. Maar dat is niet zo... Uh, je ziet het ook uh, veel bij, uh, bij jongere mensen, toch? En uh, bij actieve mensen. En je kunt er eigenlijk op heel veel verschillende manieren aankomen. Het kan inderdaad uh, een overbelasting zijn... door uh, um, beroep, beroepsmatige overbelasting. Uh, sporttrauma's kunnen leiden tot artrose. Uh, of aangeboren? Aangeboren. Er zijn een aantal genetische afwijkingen... die uh, aanleiding geven tot een makkelijker krijgen van artrose. Dus dat speelt ook allemaal een rol. Ik nou, wacht even, artrose, dat is dus dat je kraakbenen... Uh vermindert of weggaat? Arthroos is eigenlijk dat je inderdaad uh, een aandoening krijgt aan je gewricht waarbij de uh, uh, ontsteking uh, wel een rol speelt, maar een veel minder belangrijke rol dan bij bijvoorbeeld reumatoïde artritis, wat heel veel mensen kennen, de echte reuma zeg maar, maar waarbij je wel schade krijgt en uh, voorheen werd gedacht dat we alleen met kraakbeenveranderingen te maken hadden, dus dat het kraakbeen slijt, er zijn twee dunne laagjes kraakbeen op je beide bot uiteinden die een gewricht vormen, ja. die dus zorgen voor een heel soepel bewegen van je gewricht. en die raken uh, beschadigd en uh, die verdwijnen uiteindelijk. En dan en, en... wordt het heel pijnlijk? Ja. Okay. En uiteindelijk uh, wordt dat uh, een pijnlijke aangelegenheid. Want zitten die botten zo op elkaar? Gaan je botten op elkaar zitten. Ja. En uh, je krijgt toch een lichte ontsteking bij. Uh, je spieren en je ligamenten worden minder. Uh, je ligamenten, ontstil. dat zijn je knieën? Ligamenten, dat zijn je, je kruisbanden, uh, je, je laterale banden... die dus je gevricht oh. bij elkaar houden, die raken ook uh, aangetast. En, uh, en, maar waar krijg je dat? In je knieën krijg je het intussen? Kan je het ook in je ellebogen krijgen? Je kunt het in principe in al je gewrichten krijgen... maar heel veel voorkomend is de knie, de heup, de enkel... Goed, En tot nu toe dachten ze oké, okay, nieuwe knie erin. Maar dat was ook niet alles. En nu is er een, een, een, een behandeling misschien mogelijk waarbij niet geopereerd hoeft te worden. Ligt dus uit hoe dat gaat. Ja, we, we zien dat uh, er eigenlijk geen goede behandeling is uh, voor artrose. En dat dus op uh, de. We proberen dat met medicatie en, en, en uh, met, met fysiotherapie etcetera, zo lang mogelijk uh, goed te houden. Maar uiteindelijk zien we dat die slijtage doorgaat. En uh, als dat te ver doorgaat, op een gegeven moment zul je dan uh, je gewricht moeten vervangen voor een kunstgewricht. In principe is dat een hele goede behandeling. Als je uh, boven de leeftijd van 65 bent en je laat daar een kunstgewricht in zetten, dan is dat tegenwoordig heel erg goed. Alleen de kunstgewrichten gaan maar een beperkte tijd mee, zo'n 15 jaar. Wordt steeds beter, maar is nog steeds beperkt. En als je dat gevricht een keer moet vervangen, ja. dus dat kunstvricht wat je erin zet... dan heb je een groot probleem, want dan is de uitgangssituatie heel Rustig. erg slecht. Dus je wil die gevrichtsprothese zo lang mogelijk uitstellen eigenlijk. Ja. En we zien dat er een enorme toename heeft plaatsgevonden in het plaatsen van gevrichtsprotheses. Uh, veel sneller dan veroudering van de bevolking uh, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk een, een onnatuurlijke stijging. En we zien ook dat protheses veel vroeger geplaatst worden. Ook ruimschoots voor de leeftijd van 65 worden er heel veel protheses inmiddels geplaatst. Ja. En wat en... heeft u toen bedacht? Nou, wij hebben uh, bedacht dat uh, dat niet uh, de oplossing zou moeten zijn. Dus wij hebben, uh, een, uh, we zijn er eigenlijk al een jaar of 20, 25 mee bezig. En uh, we hebben alleen recent heel goed kunnen aantonen dat daar werkelijk optreedt. Hebben we het gewricht een heel klein stukje uit elkaar getrokken. Hoe doe, hoe doe je dat? We zetten uh, een paar hele dunne pennetjes... in het bovenbeen en in het onderbeen. Als in je het bot? Over, als over het kniep, ja, in het bot. In je bot boren dus ja. wel, ja? Je, je boort dat door de uh, wekendelen... door de, de, de, de huid en de wekendelen heen in het bot. En aan die pennetjes zet je een frame vast. En dat frame, dat trekt je gewricht een paar millimeter uit elkaar. En daardoor kunnen die beschadigde gevrichtvlakken... niet meer uh, verder slijten. Want je haalt... Zeg maar die twee stukken schuurpapier die over elkaar slijten. Die haal je van elkaar, je van elkaar af, van elkaar af ja. en dan kan het niet verder slijten. Maar dan kan je dus je been niet bewegen in die tijd? Nee, je kunt, uh, de methode die we nu toepassen, daar kun je je been uh, niet bewegen. Dan heb je een stijf been voor twee maanden. Maar we zijn bezig met de ontwikkeling van een scharnierende distractie... waarbij we dus een scharnier toelaten. Goed, en dan uh, doet dat pijn? Uh, opvallend is dat de patiënten die uh, komen binnen met heel veel pijn, artrosepijn, in het gewricht zeg maar. En op het moment dat uh, het frame aangebracht is en die distractie uh, aangebracht is... zijn ze eigenlijk voor die artrosepijn vrij van pijn al. Ja. Dat gaat heel snel. Want die snel. botten zitten niet meer op elkaar. Dat is uh, toch ja, ook logisch, of niet? Ja, dat lijkt logisch en dat lijkt heel voor de hand liggend... maar we weten eigenlijk niet precies wat dat mechanisme daarachter is. Maar het zou heel goed kunnen, want pijn komt inderdaad. botten is erg gevoelig voor pijn... dat dat daar een rol in speelt. En wat zie je dan? Dan is het dus een beetje ruimte... en dan gaat het kraakbeen weer aangroeien. Ja, als je het heel eenvoudig bekijkt... Dan maak je een beetje ruimte en dan kan dat Krabien zich herstellen. Wat wij zelf denken dat je een, uh, een omgeving uh, creëert voor dat gewricht die weer in staat is inderdaad, om te herstellen. En dat is meer dan alleen een beetje ruimte maken... want er zijn ook allerlei andere omstandigheden door die distractie... waarvan we denken dat, uh, dat Krabien dus de kans krijgt om weer te herstellen en nog goed te stellen. Nou, je, je, je kunt je voorstellen dat door dat uit elkaar zakken... Is, er is, we zorgen ook dat er een, een vloeistofdruk in het gewricht aanwezig blijft... Want dat kraaien moet doorvoed worden door de vloeistof in je gewricht En die doorvoeding, eh, die denken we dat die heel erg belangrijk is. Dus die laten we bestaan. Je kunt een heel klein stukje veren als je dat distractieframe om hebt. Wacht even hoor. U, ik, ik, ik, ik, misschien ben ik te simpel, maar ik denk oké, okay, dat wordt een beetje uit elkaar getrokken. U zegt nu nou, dus niet alleen de ruimte die ontstaat waardoor dat kraaien weer groeit. We doen er ook nog vloeistof bij? Nee, in je gewricht zit vloeistof, oh. vloeistof. En je kunt het zien als twee schokbrekers. Als je twee schokbrekers naast je gewricht maakt... Die trek je op, zodat het gevricht inderdaad een stukje opgetrokken is. Maar als je gaat lopen, belasten, ontlasten... want dat mag je met zo'n frame... dan krijg je toch die schokbrekerwerking... en dan de vloeistof die in je gevricht zit, die gaat dan bewegen. Ik kom onder druk en weer... Je gaat de druk weer vanaf als je ontlast, als je belast weer de druk erop. En dat soort vloeistofdrukken denken we dat ook heel erg belangrijk is. Maar ook de turnover van je bot, want dat, dat je een frame op dat bot zet. Wat is een turnover? De, de, de, de, je bot wordt normaal aangemaakt en afgebroken... Eh, met een bepaalde snelheid om te kunnen je te kunnen aanpassen aan veranderingen in, in belasting. Als je heel zwaar gaat sporten, dan krijg je stevigere botten. Om maar zo te zeggen, als je nou dat frame erop zet... dan zijn er eigenlijk minder krachten op dat bot... En daardoor eh, krijg je dus eh, een lichte botontkalking, in eerste instantie. En bij artrose zien we dat het bot juist eh, dikker geworden is. Wat ongunstig is, want er komen dan zwaardere krachten op dat kraakbeen. Als je dit doet, komt er dan bij iedereen kraakbeen, of niet? Nou, Dat weten we nog niet zeker. We zijn nu met twee grote studies bezig om te vergelijken of uh, distractie um, en uh, een osteotomie, dat is een andere chirurgische behandeling of, of distractie en een uh, prothese, of dat voor al die verschillende patiëntengroepen nou even goed werkt. En we zullen naarmate we meer patiënten uh, behandeld hebben, zullen we moeten gaan kijken voor welke patiënten dit het beste werkt. We hebben nu een lange follow-up voor de eerste 20 patiënten en daar lijkt het heel goed te werken voor alle 20 patiënten. Ja, want mensen die dus bij u komen, die mogen kiezen of ze meedoen aan het onderzoek en dan worden ze of ingedeeld bij de groep die deze nieuwe behandeling ondergaat? Of ze krijgen een ouderwetse... Eh, tenminste, ik noem hem nu even ouderwetse... maar een prothese. Terwijl ik denk... ja, als je nou denkt, ik wil helemaal, ik wil helemaal geen prothese. Kan dat dan ook? Ja, dat, is een, dat is een heel groot dilemma, want je zou zeggen... van met deze eerste resultaten lijkt het erop dat het heel goed werkt... en ja. zou je dat die mensen heel graag willen aanbieden. Van ja. de andere kant, we moeten daar goed wetenschappelijk onderzoek voor doen... omdat echt duidelijk aan te kunnen tonen. Want anders krijgen we straks behandelingen in de gezondheidszorg die toch minder goed zijn dan we hadden gehoopt. Dus we moeten dat heel goed gerandomiseerd uh, bestuderen. Dus dat mensen die in aanmerking komen voor een gevrichtsprothese of mensen die in aanmerking komen voor een osteotomie, dat die twee groepen die kunnen loten voor gevrichtsdestractie als experimentele behandeling. Oh, dat er wordt ook echt geloofd. Er wordt ja. echt geloofd. Dat is Aha. namelijk om te voorkomen dat mensen die heel gemotiveerd zijn om zo'n distractie te ondergaan, ja. dat team dan ondergaan en dat die allemaal hele mooie resultaten ervan gaan vertellen. Dat nou, willen jullie voorkomen? Dat wil je voorkomen natuurlijk. Je wil zeker weten dat het net zo goed werkt of beter werkt dan bestaande behandelingen. En, uh, maar nou, mensen hoeven niet mee te doen aan die loting, hè? Nee, nee niemand hoeft mee te doen. Het zijn experimentele uh, uh, uh, uh, onderzoeken... waarbij mensen dus de kans krijgen, als ze geïnteresseerd zijn, om daar aan mee te doen. Ze komen dus in aanmerking voor een prothese of zoetobie, dan mogen ze bij ons komen en dan uh, kan dat. Is het denkbaar, als dit allemaal uh, ja, goed gaat lukken in de toekomst... dat dat ook bijvoorbeeld bij heupartrose... Uh, soelaas kan bieden Ja, de dat, de dat kan zeker. Wij zijn eigenlijk 20 jaar geleden begonnen met uh, enkeldistractie uh, voor de behandeling van enkele Dat is veel veiliger en veel minder complex. Dus daar het al? Uh, en dat werkte heel erg goed. En dat, uh, dat, dat onderzoek hebben we eigenlijk verlaten, omdat... Sociaal-economisch is de knie natuurlijk veel belangrijker. Dat komt veel vaker voor. En als je daadwerkelijke knieartrose hebt... dan is dat enorme invloed op arbeidsparticipatie, et cetera. Dus daar is het veel belangrijker voor om een goede behandeling te vinden. En het is in het verleden ook wel eens gebeurd incidenteel voor heupen. En dat zou je uiteindelijk zou je dat ook kunnen gaan toepassen voor heupen. Ja, en hoe lang moet je dan... Uh... Twee maanden zijn nou, weer. De, de studie op... is dat de patiënten zes weken zo'n frame ondergaan. En we zijn druk bezig om een scharnierend frame te maken. Waardoor het voor de patiënt nog weer prettiger is ja. om het frame te dragen. En is dat uiteindelijk ook goedkoper? Dat is een gevaarlijke vraag om antwoord op te geven. We hebben daar onderzoek naar gedaan, maar heel vluchtig. En dan blijkt het gewoon als behandeling zelf ten opzichte van een prothese al veel goedkoper te zijn. We zijn in de huidige studies dat ook veel gedegen aan het uitzoeken. En als je daar nog geen oogenschouw neemt dat sommige van die mensen met een prothese een revisie moeten ondergaan die veel duurder is, dan zal het zeker goedkoper zijn. Maar, en dan blijft er natuurlijk nog een belangrijke vraag over: als dat kraakbeen eenmaal ontstaan is, hoe lang blijft het zitten? Of, heb, of loop je meteen weer tegen het probleem aan? Ja, dat is ook een uitstekende vraag, want het is inderdaad zo dat uh, we zien nu uh, tot op twee jaar uh, follow-up heel duidelijk dat dat kraakbeen er nog blijft. Binnenkort krijgen we de vijfjaars follow-up data en dan verwachten we dat dat kraakbeen er ook nog zit, maar zeker weten we dat nog niet. We proberen dat allerlei, met allerlei ingewikkelde technieken en Marie en röntgen uh, aan te tonen. Um, maar de vraag is hoe lang het inderdaad blijft zitten. Want dat is natuurlijk wel bepalend voor dat uh, langdurige klinische herstel. Want, want het is nu curieus dat iets wat jarenlang uh, een slijtingsproces heeft... in zes weken herstelt en dan weer jaren meegaat. Op zich is het een wonder. Uh, het, het, is, ja, het is niet in, in, in de distractieperiode zelf dat het kraakbeen helemaal aangroeit. Je zet in die zes weken dat je de straks uitvoert... zet je het kraakbeen aan tot herstel en in de tijd daarna, Aha, daarna gaat, het ook gaat het nog door met het herstel. Ja. Juist, ja. ja. Ja, en, en loopt het nou storm met mensen die hier aan mee willen doen? Of kost het Nou, dat te... is, het, is, het is heel wisselend. Het loopt zeker storm met mensen, zoals u net zei, van, uh, die um, eigenlijk uh, geen prothese willen ondergaan. en dus heel graag ah, ja. zo'n distractie willen. Daar zijn er meer dan genoeg van. Maar je moet natuurlijk de mensen hebben die daadwerkelijk aan zo'n studie mee willen doen. om ja. te voorkomen dat je onterecht uitspraken gaan doen voor de toekomst. Oké. Okay. Mooi hoor. Goed. Hartelijke dank. Er is dus hoop voor mensen met een versleten knie. Het Universitair Medisch Centrum heeft ontdekt... dat beschadigd kraakbeen weer kan herstellen. U hoorde Floris Lafebert, hij is leider van het onderzoek. Mooi, meer informatie via nieuwshow.nl. Straks na het nieuws van 10 uur zijn we bij u terug met Bas van der Plas... over Pussy Riot en Russische strafkolonies. We hebben het over Escher, Ingrid Holger, voorzitter te gast... en Much Ado About Nothing. Daar gaan we het ook over hebben. Tot zometeen. Dag.